9 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Een kwart van de ouders overweegt de kinderen maandag thuis te houden. Dat blijkt uit onderzoek van vandaag. Ouders met kinderen op de basisschool zijn over het algemeen bezorgder over het coronavirus dan ouders met oudere kinderen. Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de jongeren gewoon uitgaat dit weekend. kwart van de mensen ouder dan 35 onderneemt geen sociale activiteiten. Oppositiepartijen Forum voor Democratie, PVV en Denk willen dat de Tweede Kamer morgen een spoedzitting houdt over het coronavirus. De partijen willen dat scholen maandag dicht blijven om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De spoedzitting gaat pas door als een meerderheid in de Tweede Kamer dit ook wil. Komende maandag staat weer een crisisberaad van het kabinet gepland. Op last van de regering moeten in Frankrijk alle restaurants en cafés dicht. Ook alle niet-essentiële winkels gaan dicht. Alleen supermarkten, apotheken, benzinepompen en banken blijven open. En ook de overheidsdiensten blijven hun werk doen. De maatregelen om verdere verspreiding van corona te voorkomen... gaan vanaf middernacht in in Frankrijk. En in steeds meer landen gelden beperkingen en worden reisverboden afgekondigd. En om die reden besloot reisorganisatie Corendon vandaag om alle reizen tot het einde van de maand te annuleren. En dat treft naar schatting 30.000 mensen. De reissector heeft een speciale corona-voucher in het leven geroepen... die mensen kunnen krijgen als hun reis niet doorgaat. Met de voucher kunnen ze dan op een later moment alsnog op vakantie.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 Mario Zand zaterdagavond op CCFM. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdag gaat van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, beste van Dance. Armbier, een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de party update. de team boven, beste plaat voor de dansgroep. Straks in het tweede uurtje, DJ Mauso. Met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje. Vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubtijd uit Italië. Met DJ Kavers-Kelly. En trouwens, is opening horen we Lee Cabrera. We zijn met Kevin McKay. Met Gimmy Gimmy Gimmy. We zijn met Bleach. Onderweg zometeen. Billion Billion Rational. Ook Dua Lipa komt eraan, Maar eerst nu. en Kevin McKay met Buddy. Dat is samen met Paris Mitchell. hoort hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Een hele goede avond. We'll be de graaf om. Thank you.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 CFM Zandvoort de Nightwalk. Ik loop weer veel te veel. Je luistert aan de radio. Op. Zaterdagavond, begin van je stapavond. Maar het gaat natuurlijk om de lekkere muziek op de radio. De... Wat dacht je van Rix? Nee, Risk zo komt er lekker uit. Te veel bier op of te weinig bier, dat kan ook niet doen. Risk uh, Assignment Futuring Jamani G met Remember Me, Jordi hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Disco Remember Me. The girl from 1970.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 Wash your bones And trance and garage I love that But don't forget My maiden name is Disco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 En voor de rest uh, Invictum, Darren Dandre, Join, Dion Dwight en nog veel meer. Rocky komt ook voorbij. Drie REA's tussen, genoegen om van te genieten vanavond tussen. In Club Air Straight out of Damsko, 3 years alweer. Dus uh, Hè? genoeg te doen. En nog een wekelig feest vanavond in de Melkweg is encore R&B Valentine Special. Ook lopen de lopende dag achter. Is de 15e, jongens? Niet de 14e, maar als je het gemist hebt, kan je het vanavond alsnog overdoen. Vanavond dus Encore RB Valentine Special Begint rond de nacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg in Amsterdam. Hip-hop en RB kan je daar verwachten. Voor meer informatie, check de website encoreamsterdam.nl. Dan gaan we door met muziek. Sam nu met Free Love. Free love. Free love. ...door de duinen in het centrum van Zandvoort. De muziek van uh, Moreno Dat was een laatste oh, ...en ik draai hem al twee weken... <laughs> ...en ik draai een hele andere versie. En nu hebben we eindelijk het originele... Uh, ...maar een keer voor de verandering meegenomen. Ik kijk eigenlijk ja, altijd alleen naar de naam. En ik denk, het klinkt anders. Het is uh, ja, een soort de versie eigenlijk. Maar nu uh, vanavond uh, hoor je het originele... gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Toen ik groot hit geweest uh, in de jaren negentig... ...van de CRC Music Factory...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 De Adam Twins Remixed 2. Uh, Toe, hoe ik dat wil noemen. Maar uh, eh, Josh Wink ken wat nu uit de jaren 90. Begin jaren 90. Grote hit met Higher Stage. En nu is het nieuw uitgebracht. Op 8 deze week Peter Brown met Troubles. De Richard Earnshaw Revision. Op 7, de plaat van waar we mee begonnen zijn vanavond. Lee Crabrera en uh, Kevin McKay. Met Gimme, Gimme, Gimme. Op 6 deze week Alan Fitzpatrick. Met Haven't You Heard? Armin van Helden, Armand van Helden moet ik zeggen, niet Armin. Armin van Buur is het niet. Het is Armand van Helden, samen met A-Track, met smiley faces. Op vier deze week, Roland Clark en David Pang. David Pang met The Power. Op drie deze week, extra nummer 1 plaatje van Santorini met de Manhattan. Op 2, Moreno Pazalato, die hoorde je net met Gonna Make You Sweat. Everybody Dance Now. En uh, op één deze week de plaat die we ik gedraaid hebben... Blue Boy in de remix van Frankie Rizzaro met Remember Me. En ik heb een andere plaat voor je. Wat dacht je van? Uh, de nummer 10 in de 10. QB Co met If You the hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Semina's, dat zijn met Matt Cazelli en Foneka met Beautiful, dat tot zover ook het eerste uur van de Nijkwal. Niet getreurd, zo meteen de, de, het nieuws MV vanuit de Hilversum, dat is de tijd voor DJ Mouse met zijn Global House 5. en straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met de beste van de clubs uit Italië, met natuurlijk DJ Cavaschelli. Vroeger nog even muziek, de laatste plaat, Oliver Dollar, featuring Daniel Steinberg met Testified, ik zeg tot zo meteen, na de break.